CDA en SP vinden dat het kabinet te laat heeft gereageerd... op de nieuwe tekenen van moslimradicalisme en IS-terreur. CDA-leider Buma zei in een Kamerdebat over de aanpak van terreur... dat het kabinet overrompeld lijkt. SP-voorman Roemer vindt dat extremisten veel te lang hun gang konden gaan. PVV-leider Wilders zei dat de politieke elite heeft weggekeken van de problemen. De Nederlandse diplomaat Mariet Schuurman... wordt speciaal vertegenwoordiger bij de NAVO voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid... Ze gaat zich bezighouden met de rol van vrouwen bij gewapende conflicten... en de bescherming van vrouwen tegen seksueel geweld. Schuurman is nu nog ambassadeur in Macedonië. Eerder werkte ze op Nederlandse vertegenwoordigingen in Rusland, Soudaan en Zambia. Tesla, een fabrikant van elektrische auto's... gaat in de VS voor 5 miljard dollar een enorme fabriek bouwen. Daar worden in de toekomst accu's geproduceerd... voor een nieuwe, goedkopere elektrische auto. Tesla bouwt nu alleen een model dat minimaal 70.000 euro kost. In 2017 wil de autobouwer met een middenklasse komen die ongeveer de helft gaat kosten. Het weer volop zon vandaag, maar in het zuiden en zuidoosten wel kans op wat wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NW's Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Luistert u wel? Het is wel belangrijk hoor dat u luistert. Anders doen we het voor niks. En dan hoort u niks. Nee, als je niet luistert hoor je niks. hoor je niks. Nee. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. En eet smakelijk alvast. Het is nog wat vroeg hoor, denk ik. Ik 12 twaalf uur geweest. Nou, dat is toch lunchtijd. Oh. Anders was, was je wel later begonnen met je programma. Het nee, is voor mij vijf over twaalf. Kijk. Maar het is het al geweest. <laughs> Hallo Dolly. Hallo Ruud. Wie is nou? Ja, met mijn goed en met je voet. Ruud heeft fijne zijn voet, mensen. Dat hoef je toch niet te vertellen. Ja, dat is toch rot voor je? Krijg ik straks al die, die, die gebedsgenezers hier aan de studio... die dat allemaal wel even zullen oplossen. Ik heb het alleen uitgenodigd voor je, ja. Ah. Nou, goedemiddag. Dit is TfM Lunch op deze donderdag. Het is vandaag uh, 4 september, hè? Ja, 4 september. Ja, ja het schiet al weer op. Het schiet al weer op. Maar het is mooi weer vandaag. En het wordt bijna, gaat bijna uh, naar de 25 graden. Niet hier natuurlijk, want hier blijft het minder aan zee. Maar uh, het is toch wel lekker. En dat is toch geweldig, nog even? Ja, maar heerlijk. Mensen gaan genieten, kom naar Zandvoort. Ja. Ga lekker op het strand liggen, radiootje aan. Ja. En je hebt de dag van je leven. Ja, zo is dat. Kijk, dat doe ik nou nog eens promotie. Ja, wel op CFM zetten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, niet op ja. iets anders. Kom. Nou, Radio 2, dat hoef je niet aan te zetten, want... Uh... Wat dan? Ik ben, er, ik ben normaal, thuis normaal uh, wel vaste luisteraar, maar deze week heb ik hem uitgezet, hoor. Wat is er aan de hand bij allemaal Radio 2? Die, allemaal van die 90-jarige bagger die ze uitzenden. Nou, uh, hoe uh, Daar zitten we niet op te wachten. Daar zit ik echt niet op te wachten. Fus, schrikkelijk. Wat nee, een, luister. Wat luister. een bagger is er in die jaren gemaakt, zeg. Hij uh, heeft ook op, wel goede platen gemaakt. Wel, maar, maar je, moet de gewoon, de... je moet gewoon naar ons luisteren. Ja, ah. is veel beter. Ja. Maar ja, dat kan ik in Beverwijk niet ontvangen. Ja. Uh, via de pc? Oh ja, maar dan wel. Ja, ja die heb ik weer via niet het in... internet. Die heb ja. ik weer niet in de badkamer. Ja. Nou ja, maak het allemaal uit <laughs> jongens. We hebben vandaag dus weer het Regio Nieuws. We hebben natuurlijk ook straks de vrijwilligers van de week. Ik alleen de tune kwijt. Moet ik even op nog houden. Je moet ergens nog staan. Maar ik, ik, heb, een... uh, ik heb ook nog niks gehoord. Nee. Ik uh... Nou ja, we gaan wel even. natuurlijk van de week Ja! En, uh, maar de tune moet ik even weer opzoeken, want die ben ik kwijt. Ik had hier in mijn laptop wel een uh, tune staan, maar was de verkeerde. Die was veel te lang. We, we zoeken dus... deze week een vrijwilliger die uh, onze collega Ruud van zijn voetpijn af wil helpen. Nee hoor, hoeft niet wel. gaat wel goed, komt wel goed weer. Ja. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, we hebben natuurlijk ja. vandaag weer uh, ons nieuwe item, hè? de 3-in-1. Kom op mensen. Drie in de pan? Nee, niet drie in Leg de pan. Leg het nog even uit. Nee, wat, het wat is... is drie in één. Ja, door. maar wat is, wat is de bedoeling? Leg het even nou, uit aan de mensen. Kijk, wij kunnen het natuurlijk zelf bedenken... maar het is leuker als de luisteraar het bedenkt. De drie in één zijn drie aan elkaar vastgedraaide platen... van één artiest. Dus stel dat je nou een fan bent van... Uh, nou, noem maar wat, hè? van. Uh, Rubberen Rubberen Robbie. Rubberen Robbie of zo. Nou ja. <laughs> dan, dan krijg je dus drie platen op rij van Rubberen Robbie. Heb je er wel drie gemaakt eigenlijk? Maar uh, even serieus, als je dus bijvoorbeeld. Ja. Stel je bent fan van Joe Barbara, Cocker, Oh, Joe Cocker, Barbara ja, ja, Struijsend, ja, ook ja, goed, Barbara ja, Spreidstand. Ja. Uh, maar, nou, en dan zoek je gewoon haar, de, jouw drie favoriete nummers van Barbara Struijsend uit. Die stuur je dus naar ons op. Hè, ja. dat, dat kan je dus doen via Facebook. Je kan, ja. kan ook naar jou, naar de studio bellen. Ja, hè, telefoonnummer de, 023 57 Ja, bijvoorbeeld. En ik wil hem per beentje zetten op Facebook en zo. En dan gaan we die draaien. Mag ook langskomen. Ja. En het mag ook drie platen met één onderwerp zijn. Oh ja. Snap je? Ja. Dus bijvoorbeeld. Nou, oké. Ik ga er zo nog even over door. We gaan eerst een plaatje draaien. Dan kletsen we te lang. Dit is zo'n mooi liedje. Dus dit gaan we eerst even doen.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 singel van Train! Nummer hey. uh, geschreven van Dolly, Angel in Blue Jeans. En mens, je hebt met spijkerbroek vandaag. Goed, oké, okay. Train was dat. Jawel, Train. <laughs> en toen? En toen? Still, toen was het... Oh, oh Nieuw! Ah, het is niet zo lang stil hoor. Het is Kate Perry! This is how we do it. This is how we do. How we, do it. How we do. Ja, en het is bijna kwart over 12. Sterker nog, het is al door kwart over 12. En kwart over 12 wordt voort aan de vaste uitzendheid voor ons nieuwe item de 3-1, hè. Ja, dus die komt er aan. Ja, staat al klaar, komt. Die aan, 3-1. Let op, komt ie. 3-1, 1.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 Zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de zeelse kust, waar de zomer op. In zacht en voldaan. Het is zoals het gaat. Ja. Het is zoals het gaat. Hier aan de kust. Ja, prachtig. Mooie 3 1 van Bluff vandaag. En daar heeft u gelijk weer even kunnen horen. Wat de bedoeling is, en uh, deze keer heb ik hem zelf samengesteld. Morgen dan hebben we er weer een die is door een luisteraar samengesteld. Morgen hebben we de 3-in-1 van, uh, van uh, Rob Smit van Café 4. Ik ga nog niet vertellen wat, welke artiest het wordt. Het wordt wel een lange. Ik heb het even uitgerekend. Het gaat ongeveer 20 minuten duren. Maar dat geeft niet. Dat, dat, dat is helemaal niet. Kan heren. je lekker even naar het strand tussen kan je, kan je tussendoor even <laughs> naar het strand? Ja, dat is wat wel. Morgen dus Rob Smit. Morgen luisteren om kwart over twaalf. Dan wordt jouw 3-in-1 uitgezonden. En mocht u nou denken van, hé, hey, dat wil ik ook wel. Ik wil ook zo'n leuke 3-in-1 maken. Nou, het gaat om het volgende. Ik leg het nog even een keertje uit. He, vroeger deze, dat leed, deed Lex Harding het altijd bij Veronica. Uh, en en uh, dat idee, dat heb ik eigenlijk weer even teruggebracht. Ik heb Lex gebeld. Ik zei, Lex, vind je het leuk? Ja, vind ik wel leuk. Nou, oké. Okay. Dus ik heb Lex even... Uh, ja, dus uh, we gaan dat idee, hebben we dus teruggebracht, de 3-in-1. En uh, de 3-in-1, dat zijn... Een platen die iets met elkaar, drie platen die iets met elkaar te maken hebben. Dus dat kan zeggen van, eh, je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, eh, ik vind bijvoorbeeld Barbara Streisand leuk. Noem maar even wat. Hè? Nou, dan zoek je gewoon jouw drie favoriete liedjes van Barbara Streisand op. En dat mail je even aan ons door. Dat kan je dus doen via Facebook bijvoorbeeld, het pb'tje op de Facebookpagina. Uh, mag ook gewoon als berichtje op de v Facebook-pagina van Zandvoort Luncht. Uh, u kunt ook een van ons benaderen. Uh, even Vrienden van Dolly kunnen natuurlijk het bij, bij Dolly aanvragen. Bijvoorbeeld, hè. <laughs> en uh, vrienden van mij kunnen dat dus, uh, ja, ik heb geen vrienden natuurlijk, maar goed. Um, Facebook-vrienden van mij. Die kunnen het uh, natuurlijk met mij doen. En uh, dan gaan we dat. gaan we die samenstellen? Uh, het, het hoeft niet noodzakelijkerwijs één artiest te zijn. Het kan ook een onderwerp zijn. Dus als je bijvoorbeeld zegt van. nou, uh, oorlog. ik noem maar wat. nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, war. Uh, wat is het goed voor? En. nou, er zijn nogal meer. Uh, uh, uh, uh, uh, Liedjes waar, waar war in voorkomt. Uh, Eve of Destruction is zo'n zo liedje bijvoorbeeld. Gaat ook over oorlog. En, en al, dat, al dat soort dingen. Universal Soldier. Ik noem maar wat. Hè? Dan is het onderwerp gewoon soldaten. Of oorlog. Of noem het allemaal maar op. Nou. Uh, laat uw creativiteit botvieren. Dames en heren. En, en stuur ons uw uh, idee. Voor een, uh, een drie -in eentje in. En we gaan dat gegarandeerd uitzenden. We hebben geen... Uh, geen uh, selectiecriteria. Dus als u er, er eentje op zet, dan komt hij zo snel mogelijk aan de beurt. Ja, dat doen we echt. Doe doen we niks in volgorde van binnenkomst. Ik zeg het nog één keer. U kunt ons dus uh, bereiken via Facebook. Dat is www.facebook.com. Of.com. Scanenstreep. Of slash. Mag ik ook zeggen. Zandvoort luncht. U kunt het ook doen via de telefoon. Dan krijgt u Dolly aan de telefoon. Of Ansela. Een van de twee. Uh, dat is 023 5730939. Of 023-573-1969, nee, dat kan ook nog. Nee, het is 30393. Is ja, ik, dat is precies hetzelfde wat ik zei hoor. Nee, jij zei 30939. Ja. Dat toch maar het is 30393. Oh, het is net andersom. Oh. Ja. Nou, dan heb ik het verkeerd op Facebook gezegd. 30393, als ja, het goed, ja. Nou oké, okay, dat kan natuurlijk dus ook zijn. Dus dan kunt u dan gewoon even lekker doen. En dan bent u even creatief bezig. Hè? Stille momentjes en zo. Je kent dat wel. Dus uh, morgen doen we de 3-in-1 van Rob, uh, Rob Smit. Uh, hij gaat gegarandeerd luisteren. en uh, Nou ik ja, ook. we zien. Hè? Ik ook. Ik ga ook luisteren. Jij gaat ook luisteren? <lacht> ja. Ik ja, dat dat ben wordt, heel wordt, benieuwd. Het is een hele mooie. Nou. Kan ik al veel vertellen. Leuk. Het is een hele mooie. Goed. Nou, oké. Okay. Hebben we dat ook weer even verteld en dan bent u weer geheel en al op de hoogte van alles. Toch? Ja. Ja. ja. En dan nu, één ja, minuut, over half één, is het tijd voor... Ja, dat hoop ik. We hopen dat het tijd is voor... We gaan eraan werken, omdat het tijd is voor... Ja. De jingle start niet. Nou, zal ik het gewoon maar zeggen dan, waar het tijd voor is? Ja, nee. Zeg het maar gewoon. De hoogste tijd voor het regionale nieuws, mensen. De politie in Zandvoort heeft woensdag... Oh, kijk, oh. Voor Zandvoort en de regio. Huh? Wat somber! Ik ben helemaal gek. Hier is het regennieuws. Het zijn humor. Wat een ongehek. Ja, sorry. Uh, Komt eens in. Blijf toch van die knoppen af. Het regio-nieuws met Dolly ten Ja, we gaan het nog een keer opnieuw doen. Hier volgt het regionale nieuws van uh, 4 september 2014. De politie in Zandvoort heeft woensdagavond twee mannen aangehouden... die kort daarvoor van twee auto's de spiegels hadden afgebroken. Wijkagent Henk Luske twittert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 506 de ranglijst aan. Van alle dodelijke verkeersongelukken gebeurt 20% op dit soort geheten N-wegen. En dat terwijl maar 6% van alle wegen in Nederland een provinciale weg is. Volgens Marianne Dwarshuis van de ANWB... gebeuren er veel ongelukken op de provinciale wegen... omdat de maximumsnelheid niet in verhouding staat tot de inrichting van de wegen en omdat de ANWB de provincie graag zoveel mogelijk informatie aan wil geven... is het belangrijk om ook te vermelden waarom het in jouw ogen een gevaarlijke weg is. Tot nog toe hebben de meeste mensen de N201 Zandvoort-Hilversum... en de N506 -Enk en enkhuizen genomineerd voor verbetering. En zoals u wellicht kunt opmaken uit wat ik net vertelde... Bent u, kunt u zelf aangeven welke provinciale weg volgens u gevaarlijk is. Ik ga u in het volgende regionale nieuws melden... waar u dat kunt deponeren. De oudere partij Zandvoort stelt vragen aan het college... van burgemeester en wethouders over de jaarlijkse kermis... op de Boulevard de Fafoosje en omgeving. De bewoners ervaren daar veel overlast van...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 Wat is er na de eerste kermis op het Badhuisplein en de boulevard de Vervoosje gedaan met de uitkomsten van de door de buurwoners geïnitieerde enquête? Waaruit bleek dat ruim 80% van de bewoners tegen voorzetting was van het evenement op dezelfde locatie. Een 26-jarige Amsterdammer werd woensdag doodgevonden in een auto op een parkeerplaats aan het Hof.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 De jeugdsportpas staat weer op het punt te beginnen. In blok 1 van september-oktober worden zowel voor kinderen als ouders een oudersportpas leuke sporten aangeboden. In vier lessen kan er worden kennisgemaakt met een sport. De jeugdsportpas gaat op vrijdag 12 september van start met een sportieve speurtocht langs sportveldjes in Zandvoort. Zo wordt het buitenspelen gestimuleerd.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 Speciaal voor ouders die in beweging willen komen is er dit jaar een oudersportpas. In blok 1 kunnen kinderen opgeven voor zeilen, hiphop, streetdance, basketbal en een sportieve speurtocht door Zandvoort. En voor volwassenen wordt jazzdance en hockey voor moeders aangeboden. Inschrijven kan via de JSP's website te vinden via www.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 De afgelopen dagen gaan er berichten rond dat Artisklas in Haarlem bijna failliet zou zijn door gebrek aan onderhoud van de SRO. De Artisklas is een van de kleinste dierentuinen in Nederland. Hoewel de organisatie van de Artisklas wel degelijk bezig is om ervoor te zorgen dat SRO zich aan zijn onderhoudsafspraken houdt, is Artisklas hierdoor voor haar voortbestaan niet in gevaar.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 Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja mensen, we hebben weer een goede dag, want de zon schijnt volop vandaag. Hooguit vormen zich enkele platte stapelwolken. De temperatuur staat, stijgt naar maximaal 23 graden... en de wind waait zwak tot matig uit het oosten tot het noordoosten. In de nacht na vrijdag is er nog weinig bewolking en het koelt af naar 14 graden.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 Kom naar Zandvoort en zet de radio op ZFM en je hebt een geweldige dag. Tot zover het weerbericht. Dat was het weer. second passing, reminds me I'm not home. bright lights and city sounds, are ringing like a drone, unknown, unknown, all blaze, dies, empty hearts, buying happy from shopping carts, nothing but time to kill, sip a life from bottles, Tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine, dollar bills, and my happy little pill.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 Het ja, ging over een happy pill. Troy van was dat. En uh, was nieuw. Geheel en al nieuw. Ja, Je luistert nog steeds naar CFM Luncht. En uh, de volgende plaat is ook alweer een, een hele leuke. Ja. Toch? die leuk. Ja, vind ik wel. Zijn Australische broer en zus Angus en uh, Julia Stone. En die hebben dan voor een grizzly beer. Just stay with me Just for a little while Aston waren dat. De Australische broer en zus die een uh, nieuw album uit hebben. En dit is hun nieuwe single en dat heet uh, Grizzly Bear. Zo heet het, inderdaad. Dat heeft u goed gezien. Herinnert u zich deze toch? Yester We zijn het laat. Hang the Knife en de net en dat uh, doen uh, we. Dat heet de uh, Guitar King, en daarvoor de Evelie Brothers. Am I You got me in a hell. you got me in a head Het was uh, Hard Egg Fetish, heet het nummer. En uh, het gezelschap wat deze plaat maakte, heet Young and Sick. Een nou. beetje twijfelachtig allemaal. Nee? Jong en ziek en dan een, hart, een, een, een, een hartepijn fetish. Nou. Ben je raar allemaal? Hé, Dol, het zit er alweer op het eerste uur. Ja, het gaat weer snel, hè? Time flies when you're having fun. Ja, ja, dat is jammer. Maar goed, ja. we hebben gelukkig nog een uurtje over. Ja, we hebben nog meer. Ja. ja nog een hele uur. En, en als u het nou heel erg leuk vindt, blijven we nog een uurtje gewoon. Nee, dat kan maar niet. Maar dan moet u wel bellen. Nee, dat kan niet. Oh, nee, dat kan niet. Nee, nee. Bart komt na ons. Oh, Bart. Ja, oh, nee, ik denk ah, niet, maar, een, het is donderdag. We hebben een lange dag vandaag. Ja, natuurlijk. Eerst Bart, dan ja. Hans. Ja, en dan... Uh, de andere de CFM uh, Alternative. Alt alternative, ook leuk. Ja. Alisa, dan is het nog nee, niet van nee Nee, nee. Dus het is geen programma tot 12 uur. Maar, Hans, nee, nee, maar draait, ja. Hans draait een uurtje langer vandaag. Die draait normaal van 4 tot 6. Maar die gaat vanavond van 4 tot 7. Oh. Speciaal omdat ik het gevraagd heb: hoe vind je dat nou? Nou, Want ik ga, oh. ik ga om uh, 6 uur naar het zwembad. En dan ga ik uh, even live verslag doen van de zwemvierdaagse. Oh, wat leuk? Ja. Ja, maar ja, wie, Is... kan, wie kan jou nou iets weigeren? Dat kan toch niet. Uh, <laughs> Goed, we gaan op naar het nieuws in het weer van 1 ja. uur. Het NOS-nieuws natuurlijk. Tot straks. straks! Twee uur krijgt u nog de vrijwilligersvacature uh, van de week. Ja. En natuurlijk hebben we ook nog. Uh, wat hebben we nog meer eigenlijk? Oh ja, het regio <laughs> En als de tijd, uh, tijd het allemaal toelaat, dat het allemaal niet te lang duurt. Gaan we ook nog de plaat van Dolly doen? Ja. Oh ja. De plaat van Dolly. Ja, ja, mm. ja, ja. Ja, ja. ben bij me niet. Mij ook. Tot zo.